1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De internationale gemeenschap heeft de Noord-Koreaanse kernproef van vannacht sterk veroordeeld. Het was de zesde nucleaire test van Noord-Korea. Dat zelf zegt dat het ging om een waterstofbom. Zuid-Korea heeft Amerika om versterking gevraagd. en wil net als Japan dat de VN strengere maatregelen gaat nemen tegen Noord-Korea. President Trump heeft nog niet van zich laten horen. Oudstaatssecretaris van Dam van Economische Zaken vindt dat melkveehouders het aan hunzelf te danken hebben dat ze koeien moeten verkopen. Nederlandse boeren moeten van Brussel hun veestapel inkrimpen omdat ze te veel mest produceren. De melkveehouders vinden dat de schuld van de overheid. Maar Van Dam zei in het radioprogramma Voegen Vogels dat boeren zelf veel te hard zijn gegroeid sinds de afschaffing van het melkquotum. Het Tweede Kamerlid Hidema van Forum voor Democratie is voorstander van rassenvermenging. Op Radio 1 zei hij vannacht dat daardoor de beste integratie plaatsvindt. Hidema zei: Als al die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes, is er verder niks aan de hand. Dan heb je geen integratieclubjes nodig. Zijn uitspraak is volgens Hidema niet racistisch. Bij een aanval op een legerbasis in Somalië hebben moslimterroristen naar eigen zeggen 26 militairen gedood. De terreurgroep Al-Shabaab viel vanochtend de basis aan bij de havenstad Kismayo. Het Somalische leger bevestigde de hevige gevechten, maar kon niets zeggen over slachtoffers. De Nederlandse judoka's hebben het WK judo in Boedapest zonder medailles afgesloten. In de gemengde landenwedstrijd vandaag verloor Nederland met 4-2 van Rusland... Margriet Bergstra, Sam van het Westenende en Sanne van Dijken en Frank Wit... redden het niet tegen de Russen. Guusje Steenhuis en Roy Meijer wonnen hun partij wel... maar dat maakte niets meer uit voor de einduitslag. Het weer zonnig, later in het noorden kan een enkele bui vallen. Verder overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen eerst vrij veel zon, later meer bewolking... en iets warmer met een graad of 22. Dit was het NOM. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate.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 like a child do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 A child you. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just upon you smile. La mia è quando sa fa l'amore sotto luna. Come dove non c'è di ai dovi. Papa leven het ritme van Zantwoord, ook op internet. internet www.zfmzandvoort.nl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 wanna Ja It's green